donderdag 9 maart 2017, live vanuit de Forumkelder op de Heerlegracht. Dit is de Batavieren-podcast met als gast Thierry Baudet, lijsttrekker van Forum voor Democratie en als sidekick Sint-Lucasse. Welkom, Heerle. Dankjewel. Ja. We gaan het hebben over een boek, de negende van uh, niet Beethoven, maar Baudet. <laughs> <laughs> en uh, dat heet uh, Breek het partijkartel. De noodzaak van de referenda. Uh, en als je het goed vindt, citeer ik heel even een stukje uit het, uit het boek, uh, wat, wat mijns inziens het boek ook, uh, ook goed uh, samenvat. Uh, dat is ergens in hoofdstuk 9. Door het ontstaan van het partijkartel functioneert de staatsrechtelijke machtsbalans niet meer. De verschillende checks en balances van het constitutionele systeem worden overwoekerd door de grote middenpartijen. ...die onderling de banen verdelen, de speelruimte in het opinielandschap bepalen en drempels opwerpen voor nieuwkomers. Het zelfreinigend vermogen van de parlementaire democratie, zoals Hans van Mierlo het ooit formuleerde, blijkt zeer beperkt. Er moet dus een kracht van buiten dat parlement worden gevonden die ervoor kan zorgen dat de boel zo nu en dan eens flink doorwaait. Het referendum is de enige democratie middel dat in staat is deze functie te vervullen... ...en de representatieve democratie... ...in de woorden van Theodore Roosevelt... ...weer representatief te maken. Is dat uh, iets wat de boodschap... ...van het boek volgens jou... Uh... Denk ik wel, ja. ja. Dus wat we hebben... Uh, uh, ...nu, anno 2017... ...dat is een systeem... ...dat in schijn... Uh, zichzelf vernieuwt, waarbij uh, VVD, uh, CDA met elkaar in debat gaan enzovoorts. Maar uiteindelijk krijg je gewoon weer dezelfde mix, misschien iets andere samenstelling, maar toch van dezelfde mensen die niet alleen in de politiek, maar ook in alle bestuurlijke uh, topfuncties aanwezig zijn. En die dus het land gewoon... ...blijven besturen, ongeacht wat eigenlijk de uitslag van de verkiezingen wordt. Dus de, de, de, het effect van verkiezingen is heel beperkt. Dat voelen mensen ook, daarom dat ook zoveel mensen afhaken. Die denken, nou het zal wel. Uh, uh, die zijn uh, onverschillig geworden. En we moeten dat veranderen. Forum voor Democratie is opgericht om die verandering te brengen. Ja, uh, ik, vond, ik was gisteren op een Forumactiviteit... ...en ik vond dat, uh, dat je daar een uh, heel goed voorbeeld gaf. Namelijk met een parlementaire enquête naar de euro. En dat er eigenlijk in de wandelgangen werd gezegd... Uh, van ja, we moeten helemaal dat onderzoek niet willen. Want straks komt eruit dat het slecht is. En de mensen die er verantwoordelijk voor zijn, die leven nog. Die, die kunnen dan aangepakt worden. Dus we moeten even wachten tot ze dood zijn. Ja. En tot niemand meer ter verantwoording geroepen kan worden. Wat weer negatief afslaat op die partijen. Ja, uh, natuurlijk. Is dat iets wat. Het gebeurt de hele syndroom. tijd. Dat zag je ook met die bonnetjesaffaire met Van der Steur uh, tegenover Teven... Uh, uh, en uh, omgekeerd uh, later uh, de Tweede Kamer tegenover van der Steur. Men houdt elkaar de hand boven het hoofd. Uh, men weet veel meer van elkaar en kan ook ministers ten val brengen enzovoort. Dat doet men niet omdat het dezelfde partij is. Dus ja. partijbelang gaat boven landsbelang en het goed functioneren van het parlement wordt daardoor fundamenteel ondermijnd. Dat moet echt veranderen en dat kan maar op één manier. Dat kan dus door de bevolking direct de stem te geven. Is dit altijd zo geweest, dat partijkartel? Wanneer is het volgens jou ontstaan? Nou, Ik... um, het, het, het feit dat er politieke uh, spelletjes gespeeld worden is natuurlijk heel oud. Maar dat die partijen zo almachtig zijn, dat is pas enkele decennia het geval. Daarvoor had je veel meer nog uh, een soort ethiek van, van politici, dat ze zouden hadden van ja, maar ik moet wel gewoon uh, mijn werk goed doen en ik moet wel goed kritisch zijn. De media waren ook kritischer. Natuurlijk heb je altijd spelletjes gehad en, en ik heb ook in het boek een beetje een geschiedenis opgenomen van, is natuurlijk altijd concties geweest enzovoorts. Maar het huidige partijkartel, dat bestaat uh, sinds midden jaren zestig. En toen is ook het moment ontstaan dat de partij het eigenlijk fundamenteel eens zijn. Dus dat, dat de verschillen tussen die partijen heel klein zijn geworden. Heel erg gedetailleerd. En eigenlijk zijn ze het eens dat de grenzen open moeten blijven. Ze zijn het eens dat de EU goed is. Ze zijn het erover eens dat de euro moet blijven. Ze zijn het erover eens dat de staat geleidelijk aan steeds groter moet worden. De belastingen moeten omhoog. De staat moet meer gaan doen. Daar zijn al die partijen het over eens. Dus de inhoudelijke programma's van al die partijen die zijn ook heel erg naar elkaar toegegroeid. Als ik daar twee kritische opmerkingen bij mag maken, Thierry. Ik benieuwd hoe jij daarop reageert. Namelijk de media, maar destijds waren de media verzuild. Dus die waren gekoppeld zelfs aan politieke partijen en aan de ideologieën waar deze politieke partijen voor stonden. Dus hoe kritisch konden ze dan werkelijk zijn naar hun eigen vertegenwoordigers van hun eigen zuil. En ten tweede, ook destijds, had je ook de 200 van Mertens. Hè? Dus die Mertens die toen... ...bekend werd dat hij zei van ja, er zijn dus een aantal mensen in dit land... Hè, ...CEO's, vakbondmensen, mediamensen... ...ja, die bepalen met z'n 200 eigenlijk de totale agenda in dit land... ...en eigenlijk, ja, daar zit een ijzeren ring omheen... ...en er is eigenlijk geen sprake van democratie. Hoe zou je deze tegenwerpingen dan pareren, Thierry? Het eerste, het is natuurlijk waar dat die media verzuild waren... ...maar op het moment dat er verzuiling is... ...betekent het ook dat er grote verschillen zijn tussen de zuilen. En dus dat er tussen die zuilen wel kritiek wordt uitgeoefend. Door het wegvallen van, van die verzuiling... is er eigenlijk één conglomeraat ontstaan... van een wat je zou kunnen noemen... een linksliberale consensus. Ja, dus net als en, de NRC nu eigenlijk gewoon... ook een linkscosmopolitische krant is geworden. Ja, en vroeger precies. pretendeerden ze nog klassiek liberaal te zijn. Ja, en dat geldt ook voor de Universiteit Leiden. Uh, dat is ook een, een, een bastion van, van internationalisme... en, en van, van linksliberaal, linksideologisch denken en zo. En dat geldt denk ik ook voor die 200 uh, bestuurders, Goed, misschien, we, misschien zie ik dat verkeerd hoor... maar mijn indruk is dat er een jaar of vijftig geleden... een veel grotere diversiteit was in, in, de, in de opinielandschap. En dus dat die elites, die, die bestonden natuurlijk altijd... en toen waren het misschien een kleinere groep dan nu... maar uh, dat er toch veel meer meningsverschil was onderling. Als je bijvoorbeeld kijkt alleen al naar iemand als Drees... Hè, dus de PvdA-premier van na de oorlog, die was gewoon heel erg... Eurosceptisch. Mm -hmm. En heel erg ook tegen die massale immigratie enzovoort. Dus dat is ook de reden dat hij op een gegeven moment zich heeft afgesplitst van de PvdA... en zijn eigen DS-70-club is gestart begin jaren 70. Want hij het niet eens was met die partijlijn. En eigenlijk al die stromingen, die hebben het verloren. Die hebben, die hebben niet geen stand gehouden in de loop van de jaren 80, 90... is er een, echt een enorme convergentie gekomen... In, de, in het debat onder de elites... en dat, dat is ook op een gegeven moment geboekstaafd... in dat boek van Fukuyama, van het ja. einde van de geschiedenis. Ja. Eigenlijk, in de jaren negentig dacht men... ideologische verschillen ja. zijn er überhaupt niet meer. En nu zien we de terugkeer van de geschiedenis... door de, nou de, de aanvallen op onze manier van leven... door de radicale islam... maar ook, denk ik, vanuit de conservatief-liberale stroming... die Forum voor Democratie belichaamt... dat we zeggen, nou... Nee, er zijn wel hele grote ideologische meningsverschillen. Die willen we terug in de politiek, die willen we terug in de media. En we willen ervoor zorgen dat het nooit meer zo vast kan slippen, dicht kan, dicht kan lopen door referenda. En wat, dan, wat ik dan ook als laatste nog even bij zal betrekken, en dan geef ik het woord weer aan onze presentatrice. Uh, maar horizontale versus verticale mobiliteit. Hè? Dus heb je het over sociale mobiliteit. Dus je kon zeggen, nou, hè, dus die protestantse cel die had bedrijfsleiders, hè, die had middelmanagement, MKB, maar ook gewoon de arbeiders. Dat gold voor al die zuilen zo. Ja. Terwijl nu is het zo: nou, als je dus weinig sociale mobiliteit hebt, hè, je Engels is waarschijnlijk niet erg goed, uh, je, je verplaatst jezelf weinig als je een baan zoekt. Nou, dan ben je eigenlijk, word je een beetje als een soort PVV-voetvolk weggezet. Terwijl als je eenmaal hoog opgeleid de bent, deplorables. Ja, ja, precies. En dus Van dat Hillary. je uh, als je dus uh, ja, ...in de media overweg kan... Hè, ...maar ook op de goede baan... ...een baanperspectief gediplomeerd bent... ...dat je dan in een soort uh, automatisch wel... ...in die kosmopolitische uh, visie wordt opgezogen. De, ja, ja de dat is denk ik ja. ook waar. Dus de elites die zijn de bevolkingen vergeten... ...en die zijn ook veel meer geïnteresseerd... ...in hun eigen carrière. Dat zie je natuurlijk heel duidelijk aan, aan Mark Rutte... ...maar ook Frans Timmermans, Jeroen Dijsselbloem en zo. Die zijn helemaal niet meer bezig met Nederland. Dat hebben we denk ik ook laten zien... ...met het referendum van 6 april... Een groot deel van de Nederlandse kiezers zegt nee en de regering laat gewoon zien, wij vinden onze Europese vrienden en, en de plannen belangrijker dan Nederland. Wij vertegenwoordigen dus eigenlijk niet meer, dat, Rutte vertegenwoordigt eigenlijk niet meer Nederland, maar die vertegenwoordigt Brussel in Nederland. En dat is heel kwalijk, dat moet echt veranderen en al die bewegingen die je ziet in allerlei landen, Zoals je, want Trump in Amerika en de Brexit in Engeland en nu ook in Frankrijk krijg je waarschijnlijk enorme aardverschuivingen. Dat zijn allemaal reacties daarop. Ja, Dat vond ik ook zo apart in een uh, artikel op uh, Yalta, dat iemand uh, kritiek heeft. Die is van ja, daar komt uh, Thierry dan met zijn kwastjes schoenen en die gaat dan uh, Hans Spekman in, uh, in zijn trui verwijten de elite te zijn. Maar ja, je ziet nu dat het, hè, waar, je, waar je net al over zegt, van, van die zuilen, die waren nog, daar was nog diversiteit in mogelijk, die, die soort van met elkaar concurreerden. En, uh, maar ja, dat, dat eigenlijk dat links-progressieve is de nieuwe elite geworden. Ja. En als conservatief rechts of. Uh, ja, nieuw, innovatief, niet per se rechts, maar noem, ja. eigenlijk, uh, ben, ben je de nieuwe, ja, de nieuwe progressieve eigenlijk? Of de, de, de, de nieuwe, wij zijn de hemelbestormers, de wij zijn de ja. avant-garde, wij willen vernieuwing, wij willen ja. iets doorbreken. En ik vind het ook, kijk, dat woord elite, dit is natuurlijk ook, dat leidt allemaal tot enorme spraakverwarring. Maar wat ik er gewoon mee bedoel, dat is de groep mensen die de invloedrijke beslissingen nemen. En of die nou een trui dragen of schoen, weet je, dat, daar gaat het niet nee. om. Het gaat erom dat iemand als Hans Spekman onderdeel is van de partij die, hoe je het ook bent of keert, ongeveer 30% van Nederland in handen heeft. Ja. Onderwijsraden, een groot deel van de NPO, natuurlijk de politiek en, en de ambtenarij, vakbonden inderdaad, universiteiten, tijdschriften en kranten. Een heleboel, gewoon hele invloedrijke sectoren die worden direct of indirect door de Partij van de Arbeid... Uh, uh, begeleid, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. En Spekman was op dat moment, of is nog steeds natuurlijk een partijvoorzitter. Dus dat is een, een man die representeert die maatschappelijke elite. En inderdaad, hij heeft een slechte smaak. Nou ja, dat zie je uh, bij veel leden van de elite terug. Maar ja, goed, het, het, is, het is helemaal omgekeerd eigenlijk wat, wat elite dan is. Hè? Ja, die, ja. De linkse mensen die eerst streden voor ja, de vernieuwing en, ja. en de, de rebellen waren, zijn nu... Ja. Zit nu op de. de ja, en dat, ik, even, wat ik eigenaardig vind, is dat. Je zou dus denken dat zij heel erg doordrongen zijn van. Mm -hmm. het uh, belang van vernieuwing en, en revolutionaire bewegingen ja. en mensen die. Maar het omgekeerde is het geval. Hè? Dus, dus toen D66 opkwam in, in de jaren 60, toen, toen werd dat eigenlijk. Over het algemeen werd dat heel welwillend bejegend. Zo van, oh leuk, en iets nieuws. En mm -hmm. uh, nou, geef ze een kans en zo. Mm -hmm. Terwijl nu, wij zijn natuurlijk ook een soort vernieuwingsbeweging. En er wordt louter, schamper op gereageerd. Ja. Met enorme sceptis, enorme onwil om ons de ruimte te geven. En je zou toch denken dat die, die rebellen van toen... Eigenlijk wel sympathie ervoor zouden ja. moeten hebben, maar dat hebben ze dus helemaal niet. Ze, ze zijn dus het een cynische machtspolitici geworden. Ja, ja maar ja. wacht even Jerry, want je hebt het nu over hemelbestorming. En wat is onze conclusie hier? Nou, hoe meer macht je hebt om de dingen te veranderen, hoe meer belang je erbij hebt om alles bij het oude te houden. En goed, jij zit nu in de positie van hemel bestormen. Je kan hen inderdaad een pragmatisch cynisme verwijzen. Maar wat ga jij doen om te zorgen dat jij niet zo wordt? Waarom ben jij anders dan al deze voorgaande politici die ook eens de hemel bestormd hebben? Nou, wat wij willen is de macht veel weer teruggeven aan de bevolking. Dus door het instellen van referenda, gekozen burgemeesters. Uh, uh, stoppen met partijpolitieke benoemingen... en open sollicitaties voor al die functies enzovoorts... Uh, verbeter je het systeem... en zorg je ervoor dat dat systeem... veel meer vernieuwing permanent gaat toelaten. Dus wij zijn een vernieuwingbeweging... die alle andere vernieuwingsbewegingen... onmogelijk, of uh, overbodig gaat maken. <lacht> Niet onmogelijk, nee, het tegendeel juist. Ja, ja, we hebben tot nu toe heel veel gehad over het, uh, nou ja, het partijkartel en het establishment en, en ook het systeem, zeg maar. Uh, dus dat er referenda moeten komen, dat dat dan de oplossing is. Uh, wil ik een klein stukje voorlezen van pagina 23. De kiezer is misschien gaan zweven, maar vooral zijn de politieke partijen ontworteld geraakt. De grond onder hun voeten, hun achterban, hun wereldbeschouwing, ze zijn niet langer stevig en stabiel. Ideologische veren zijn afgeschud. Uh, het voordeel van de uh, verzuiling was... Uh, dat had natuurlijk heel veel nadelen. Maar uh, het voordeel is dat er wel duidelijke stromingen in de maatschappij waren. Ja. Die een bepaalde ideologische of levensbeschouwelijke grondslag hadden. Uh, nu is de uh, samenleving veel, veel meer versnipperd. En uh, ja, zijn mensen niet, voelen mensen zich niet meer vanzelfsprekend thuis tot één ideologie. Uh, en wat je ook krijgt is dat mensen bijvoorbeeld uh, niet uh, consistent zijn. Dat mensen bijvoorbeeld economisch heel... Uh, ...rechts kunnen zijn... ...en dan qua milieu weer heel links bijvoorbeeld. Ja, of of pro-immigratie... ...of juist ja. anti-immigratie... ...maar zo'n economisch weer heel links. Inderdaad, ja, tuurlijk, ja, precies. Ja, dus dus als, de, als de opvattingen van mensen... ...niet meer coherent en verenigbaar zijn... ...binnen hun eigen karakter... ...hun eigen overtuigingen... ja ...hoe kunnen deze incoherente opvattingen... ...dan weerspiegeld worden... ...representatie krijgen via een politieke partij? Ja. Nou ja. Um, ik weet niet of ze niet meer... ...innerlijk coherent zijn. Ik weet niet of, het, of, het, of er per se een tegenstelling bestaat... ...tussen de verschillende opvattingen. Ik denk bijvoorbeeld dat wat de PVV doet... ...namelijk sociaal-economisch heel links zijn... ...en uh, tegen immigratie... ...dat dat best wel samengaat. Ik bedoel, het is best wel logisch dat je zegt... ...nou, immigratie dat leidt tot ongelooflijke uitholling... ...van uh, de sociale positie. Ja, de partijen zijn wel coherent, maar zijn de standpunten van mensen niet zo incoherent geworden... dat ze moeilijker te representeren zijn. En sterker nog, als we zijn, de sociale cohesie is zo zwak geworden... en die inbedding in die zuilen is ook verpulverd. Ja, het dwingt mensen niet om coherent te denken over de wereld. dus hmm. Hoe is dat mogelijk om de incoherentie van de postmoderne kiezer... te weerspiegelen ja, ja, ja. via eenduidige partijen met eenduidige hmm. levensbescherming? Nou, dat, da daarom zijn er waarschijnlijk referenda nodig. Hmm. Dat is precies het punt. Daardoor je ja. kunt een veel meer ad hoc... Uh, ja uit de supermarkt van de politieke ideeën... plukken mm. wat, wat je op dat moment wil. Ja, je stemt niet op een stroming of een ideologie... maar je stemt gewoon op dat onderwerp. Ja. Uh, stem ik dit en op dat onderwerp misschien... Uh, ja, da en, en dat is anders. natuurlijk het probleem met die verkiezingen. Je stemt inderdaad op één partij... met honderd ja. verschillende standpunten. Ja. En misschien ben ik het wel voor 10% met GroenLinks eens... en voor 20% met de PVV... en voor 8% met 50+. Plus. En uh, ja, wat ga je dan doen? Dus dat los je op, dat ondervang je door referenda... Ja, ja, precies. Uh, ja, om nog heel even door te gaan op het, uh, op het, uh, het volk, zeg maar. Uh, een stukje van pagina 28. Het systeem graaft zich in... terwijl steeds bozer burgers steeds harder op de poorten rammen. Sommigen spreken van een pre-revolutionaire tijd. En we zien hier en daar zelfs al gewelddadige reacties van mensen... die de rechtsorde niet meer aanvaarden. Ja, ik dacht nou, wij bijvoorbeeld aan de Geldermalsen... De, de, mm -hmm. de opstanden tegen de plaatsing van AZC's en zo. Ik denk dat we helemaal niet zo ver... Afzitten in heel veel delen van Europa, niet alleen in Nederland, van gewoon uh, clashes tussen bevolkingsgroepen. Dat zie je ook, uh, rellen in buitenwijken, in Parijs ja. en zo, uh, weet ik wat allemaal. Dus we moeten nu echt snel in actie komen, er moet echt iets veranderen, anders dan, ja. Uh, ja, we hebben we het gewoon niet meer in de hand. Ja, want het, ja, het huidige systeem is bijna niet meer houdbaar. Je ziet al burgerwachten opkomen en eigen initiatieven van mensen die zich echt organiseren om. Ja, ...of zichzelf te beschermen of misschien juist groepen aan te vallen. Ja, en, en het gezag van de gevestigde instituties daalt enorm. Hè? Dus de, de, de rechtspraak, maar ook gewoon de, de politiek zelf. En niemand gelooft Rutte meer. En dat is natuurlijk best riskant. Dus, dus wij zijn helemaal niet, denk ik, als partij tegen gezaghebbende instanties. We zijn alleen tegen deze mensen die die bevolken, want die doen het niet goed. Die, ja. die, die, die, die komen niet op voor de belangen van de mensen. Die nemen hun zorgen niet serieus. Die lachen ze weg. Die doen inderdaad geen onderzoek naar wat er met ons geld gebeurd is. En maar zoals... dan kom je terug op het punt van sociale mobiliteit. Want daar hebben we het net al over gehad. Alleen, je kan deze mensen wel wegstemmen. Je kan er wel verkiezingen tegen aangooien. Maar... Dan worden ze weggestemd, dan komt er een volgende klasse. En deze nieuwe klasse politici wordt weer geworven vanuit dezelfde scoutingskanalen. Vanuit dezelfde sociale klasse, gevormd door dezelfde universiteiten. Nemen dezelfde media af om hun wereldbeeld te vormen. Dus er verandert dan toch in feite niks. Je kan ook stemmen wat je wilt, maar je krijgt steeds hetzelfde weer terug. Zij het in een ander jasje. Nou, twee dingen. Ten eerste referenda. Dus als je referenda hebt, dan laat je de bevolking gewoon echt op belangrijke punten besluiten nemen. En dan hebben die. Bestuurders dat maar te slikken. Die moeten dan inderdaad maar, bijvoorbeeld de grenzen dichtgooien voor uh, ongebreidelde immigratie. Die moeten dan inderdaad maar stoppen met de euro enzovoorts. Dat is dan jammer voor hen, maar de bevolking beslist. En ten tweede, um, Forum heeft wel een bredere missie dan alleen maar in de politiek actief zijn. Wij willen ook uh, dat hele maatschappelijke omveld dat je beschrijft, universiteiten, media, uh, uh, discussie, bijeenkomsten enzovoorts. ...gaan mede uh, vormen. En we willen een nieuwe uh, elite eigenlijk uh, opleiden. We willen zomerscholen, winterscholen... ...misschien een tijdschrift opzetten, misschien... Uh, ja. uh, is dat ook niet de grote para de paradox van, van het Forum van Democratie? Want enerzijds wil je de bevolking heel direct de invloed geven alles middels die referenda, doch tegelijkertijd mensen blijven behoefte houden aan herkenbare aanspreekpersonen, aan een elite. Ja. Hoe zijn die twee dingen dan terrein? Want je wil dus meer zijn dan alleen maar zeggen zo, het volk aan de knoppen. Nee, ik wil ook een ideologie, ik wil een wereldbeschouwing, ik wil een zuil, ik wil, ik wil tijdschriften. Hoe, ja. hoe zie je dat samen? Het is geen, geen pijl, zeg maar. Geen nee, nee, inderdaad, het is echt anders dan ja, ik denk dat dat geen tegenstelling is. Uh, ik denk dat een, een gezonde uh, samenleving... ...heeft uh, veel ruimte voor inspraak van de bevolking... En, ...en luistert ook op essentiële punten gewoon naar die bevolking. Maar heeft ook leiders die uh, richting geven. Heeft ook hoogleraren. Heeft ook journalisten die stukken schrijven. Dus je hebt volgens mij allebei nodig. En... Uh, we hebben inderdaad een dubbele missie. We willen de bevolking veel meer betrekken bij besluitvorming. Maar we willen ook die hele zeg maar, intellectuele infrastructuur willen we veranderen. En de lange mars door de instituties gaan ja, maken. Zie je dan eigenlijk politiek... Nou, laten we wel wezen, oké. Okay, misschien pak je een paar zetels. Maar ja, het zal niet een politieke aardverschuiving opleveren. En zie je dan eigenlijk niet politiek meer als een verlengstuk van de cultuurstrijd? Omdat de politiek jou dan weer een platform biedt om ja. Ja, de weg met onze cultuur... Uh, te veranderen of van binnenuit te beïnvloeden. Maar het is allebei, denk ik. Ja, ik, ik, ik, zou niet, ik weet niet of het een ondergeschikt is aan het ander. Maar ik denk dat allebei heel belangrijk is. Als je alleen in het parlement gaat zitten, hè, wat wil dus ook een beetje doen. Als je gewoon alleen maar daar ja, dan verander je uh, niet zo gek veel, denk ik. Je moet ook in de maatschappij actief zijn. Je moet mensen opleiden, je moet uh, mensen met elkaar verenigen in contact brengen, je moet netwerken bouwen, je moet heel veel doen. Uh, ...tegelijkertijd en uh, dan zal die verandering denk ik ook wel gaan komen. Ik ben wat dat betreft eigenlijk, ik ben heel pessimistisch over hoe het nu gaat... ...maar ik ben heel optimistisch over de mogelijkheden om verandering te brengen... ...en ik ben ook ontzettend geraakt door de mensen die ik op mijn pad heb gekregen... ...sinds ik deze stap heb gezet. Ik ben elke avond in een zaal en zulke geweldige mensen die naar hem toe komen. We hebben natuurlijk een fantastische lijst 30 topkandidaten... Uh, en uh, ook achter de schermen sluiten zich allemaal mensen aan, mensen doneren. Mensen er is een enorme vitaliteit in Nederland en uh, een enorme behoefte aan verandering. Dus dat gaat gewoon wel lukken, dat gaat er wel komen. Ik weet alleen niet of het nu al bij de komende verkiezingen of misschien de volgende verkiezingen. We gaan ook mee naar de gemeenteraadsverkiezingen, we gaan mee naar andere verkiezingen. Dus uh, we zijn aan het bouwen en uh, vroeg of laat gaat dat vruchten afwerpen, dat weet ik zeker. Ja, is dit... Uh, want uh, Milo Yiannopoulos die heeft heel veel uh, Trump-campagne uh, Trump gepromoot. En een heel goed argument wat hij daar had... is dit is de laatste kans uh, die we hebben om iets te veranderen. Want hij zei van als de democraten dan nog, uh, zeg maar, nog een keer aan de macht komen... komt er zoveel immigratie, komt er zoveel... Uh, ze creëren hun eigen kiezers, ja. wijze van, of importeren hun eigen kiezers. En daar komen we dan nooit meer tussen. Dan is er nooit meer een kans om een republikeinse kandidaat aan de macht... Te krijgen. Zie, zie, je, zie je het ook in Nederland zo? Je zegt, je zegt al, ik heb een pessimistisch beeld. Uh, is het vijf voor twaalf? Nou ja, um, we leven wel op de rand van een afgrond. Het is wel zo dat uh, als je kijkt naar de belangrijkste sectoren van de samenleving... ...natuurlijk de, de, de immigratie, maar ook het geld, de euro, uh, de zorg, het onderwijs en het bedrijfsleven... Uh, dan, ...dan zijn daar vrij kritieke uh, situaties nu aan het ontstaan. De immigratie, dat begint echt uit de hand lopen. Moeten we moeten echt nu een paar perken aanstellen. Dat geldt ook voor de integratie, daar moet echt een deltaplan komen. Dat is het brugje naar het onderwijs, waar, waar gewoon het niveau nu niet gehaald wordt... ...door enorme leerachterstanden van die mensen, maar ook culturele achterstanden. In de zorg is een gigantische bureaucratie opgetuigd. De, de, de, de, de bedrijfsleven zucht daaronder, moet allerlei belastingen opbrengen die niet meer te halen zijn. En daardoor gaan heel veel ondernemers weg. 60.000 tot 80.000 mensen per jaar... die gaan gewoon weg. Die denken, ik, heb, ik, ik zie het niet meer. Dus er moet echt wel iets gebeuren. Maar ik heb ook een enorm vertrouwen... in ons vermogen tot renaissance. We, we hebben dat eerder gedaan. We hebben ons vernieuwd. Uh, dat kunnen we weer doen. En uh, ja, we moeten het nu wel doen. We moeten nu in actie komen. Uh, maar uh, uh, het is niet... Het is niet voor altijd opgegeven, Oké, okay, nou, je zit nu dus te schipperen tussen enerzijds jouw optimisme... in die Nederlander die toch uiteindelijk niet bij de pakken neer gaat zitten. En aan de andere kant, ja, toch al die instituties... die toch een heel erg pessimistisch toekomstbeeld schetsen. En dan is mijn vraag even terugkomen op het boek hè, waar we het over hebben. Het boek over het partijkartel. Dan zegt Paul Cliteur in zijn voorwoord heeft daar ook een mooi citaat... waarin hij zei, zoals wij vandaag terugblikken op de verlichting... zoals wij vandaag kijken naar de periode van de renaissance die je net noemde, zo zal men in de toekomst... terugblikken op deze fase... in de westerse geschiedenis... en dan zal men deze fase waar we vandaag in leven... aanmerken als de oikofobe periode. Ja. En dan is mijn vraag... komt het nog goed... met die oikofobie? Dat hangt van, van ons <laughs> af. Als wij erin slagen om met Forum voor Democratie... met de nieuwe generatie mensen... waar, waar jullie volgens mij ook representanten van zijn... Um, voldoende slagkracht te ontwikkelen... Ja, dan zie ik geen enkele reden waarom we dat niet zouden kunnen keren. Ik geloof niet in dat idee dat onze beschaving als een lichaam oud is geworden... en we geen kracht meer hebben om... dat we als een bloem naar binnen gaan keerd worden en gaan sterven. Dat determinisme... dat. Deel ik niet. Maar ik denk wel dat we een groot probleem hebben met onze elites. Die zijn inderdaad in de band van een oikofobe wereldvisie, waarin uh, ja, een weg met ons mentaliteit domineert. Een soort mm -hmm. zelfhaat waarin eigenlijk alles wat ons verzwakt wordt toegejuicht. Mm -hmm. En alles wat wij zijn, onze tradities, onze identiteit en zo... dat wordt afgezworen. Dat ze goed. een psychische afkeer hebben tegen autoriteit. Ze zijn ja. innerlijk zo narcistisch dat ze ook niet om kunnen gaan met grenzen... en met de limieten die je wordt gesteld. Maar dat is, dat is inderdaad een, een duiding daarvan, een, een mogelijke verklaring daarvan. Er zijn natuurlijk ook andere verklaringen, maar in elk geval zien we dat uh, het Westen een soort auto-immuunziekte heeft: dat het ons niet lukt om onszelf te verdedigen, om onze basale waarden uh, te behouden en, en, en gewoon hoog te houden ten opzichte van, van immigranten en nieuwkomers. Uh, dat we onze, uh, in het onderwijs onze cultuur en onze geschiedenis niet meer onderwijzen. Sommige onderwerpen dus niet meer behandeld kunnen worden omdat het te verhit is. Ja, de ja, holocaust, holocaust bijvoorbeeld. Ja. ja, dat is toch vreselijk. Ja. Dus toch, maar wij laten ja. dat dus gewoon gebeuren. En als we nu weer op het kartel gaan stemmen, dan gaat dat gewoon door. Dus wij moeten, dat, wij moeten in beweging komen. Nou, en uh, dat zijn we aan het doen. Ik heb goed nieuws. Er is een club waar je, je bij kan aansluiten. En, en, en hier zijn we. En volgens mij wat wij volgens mij doen, wij zijn volgens mij een hele normale club ook hè. we vinden helemaal geen hele gekke dingen waar mensen erg van hoeven te schrikken of... het zijn gewoon algemene waarden die volgens mij heel veel mensen in ieder geval in woord nog steeds ondersteunen en beleiden maar onze uh, onze daden die ondermijnen ze ja het absurde is de nieuwe normaliteit geworden ja. dus als jij dingen vindt die gewoon gezond verstand zijn dan ben jij ja. absurd ja. dan ga je aan jezelf twijfelen nou ja heel veel mensen vinden dat ook wel Alleen, we zijn niet in staat om er naar te handelen. Dus heel veel mensen die zien echt wel... 55% van de docenten nu in grote steden... die zeggen dat de integratie totaal mislukt is. Nou, volgens mij is dan een vrij evidente conclusie... dat we dus even moeten stoppen met de massale immigratie. Dat is toch, dat is toch niet ongelooflijk ingewikkeld om die conclusie te trekken. Maar dat is dus op een of andere manier... voor de huidige politiek niet mogelijk om dat te doen. En ik denk dat dat behalve met een inderdaad een ideologisch probleem... namelijk die weg met ons mentaliteit en die auto-immuunziekte... ook te maken heeft met die kartelvorming. Dat namelijk politieke voorgangers... hebben allemaal hun politieke kapitaal... zo... Um, ver verknocht... aan dat open grenzenbeleid... dat als ze nu ineens, als de VVD en de PvdA... ineens nu een enorme... draai gaan maken... Mm -hmm. ja dan verraden ze, dan verlogen ze hun... Uh, politieke voorgangers. En dat durven ze niet te doen, want partijbelang... gaat boven landsbelang. Yeah. Dus er zit... Er zit ook echt een systeemprobleem. Ja, uh, behalve in de politiek. Hoe zie je uh, uh, hoe je dat oicovo bedenken in ja, misschien de samenleving of in universiteiten of in media uh, kan aanpakken? Ja, dat is heel moeilijk. Dat moet geleidelijk, stap voor stap. Ik, je kan natuurlijk wel langzaam, maar zeker steeds meer stemmen introduceren in het debat... die iets anders laten horen. Godzijdank hebben we nu die social media. Via Facebook bereiken wij... vanuit Forum voor Democratie... gewoon net zoveel mensen als het programma Buitenhof. Ja. Elke dag. Hè? Dus 300.000 mensen, 500.000 mensen... soms een miljoen mensen. Dat is echt, uh, uh, echt nieuw. Dat was vroeger niet. En wij kunnen ook op een gegeven moment prijzen gaan instellen. Misschien moeten we een uitgeverij... in het zadel helpen... waardoor boeken vertaald gaan worden die nu... ...niet toegankelijk zijn voor mensen in de Nederlandse markt... Uh, ...festivals organiseren, debatten, lezingen, zomerscholen. Er moet een lange mars worden gemaakt door al die instituties... ...waar wij heel langzaam achter al die bureautjes wat andere mensen komen te zitten. Maar dat krijg je natuurlijk niet van de een op de andere dag. Maar gedaan. is dat ook niet misschien ja, wat een wat naïef idee... in die zin van, nou, als je er maar mensen neerzet die goed denken... Ja. dan gaat het systeem ook wel beter functioneren. Uh, nee, want als ja. dat zo zou zijn... Kijk, ik heb zelf op de Tweede Kamer rondgelopen met allemaal onderzoeken... en ik weet dat er heel veel politici in gaan die gewoon goede inborst hebben... Uh, nuchter denken, uh, gezond verstand hebben, maar... Het systeem heeft een autonome kracht die mensen dingen kan laten doen die totaal anders zijn dan de intenties ja, van daarom mensen. daarom heb je beginnen. dus die referenda ook nodig. Dus het is, het is beide. Er nou, moet het, een het, systeem het systeem heeft zijn eigen autonome dynamiek die mensen tot de daden kan aanzetten, los van de intenties waarmee ze beginnen. Ja, daar ben ik het mee eens. Dus daarom referenda. En gekozen burgemeesters. En veel meer gezonde competitie tussen de figuren die besluiten nemen, zoals open sollicitaties enzovoort. Dus dat, dat, die, die systeemverandering moet er komen, maar er moet ook een cultuurverandering komen. En beide, ja, we vallen als het ware van twee flanken aan. Ja, ja nou, we gaan langzaam naar het einde van het interview toe. Nog even één puntje, wat heb je over die cultuurverandering? De globalisering, zoals ik het zie, hè, ook concurrentie met de 3D-printer, met China, met de hele wereld, eh, maakt dat sociale mobiliteit eigenlijk steeds moeilijker eh, bereikbaar is. Hè, met steeds... Minder vaste banen voor mensen. En omdat sociale mobiliteit moeilijker bereikbaar wordt, wordt dit ook minder relevant als verkiezingsonderwerp. Terwijl tegelijkertijd die identiteitsdimensie belangrijker gaat worden. Want al wordt een dubbeltje nooit een kwartje, de wens om te wonen in een plaats waar je je thuis voelt. Dat blijft een universele wens van mensen. En misschien wordt solidariteit... Belangrijker dan meritocratie, omdat die meritocratie, dus het stijgen op basis van je eigen merites en je eigen talent, moeilijker bereikbaar wordt door die voortdurende concurrentiedruk die de globalisering met zich meebrengt. Hoe zie jij de verhouding tussen die identiteitsdimensie en de sociale mobiliteit? Ik geloof dat ik de vraag niet begrijp. Nou, is het zo, maakt, maakt mij niet zoveel uit, uh, om het nog een keer te herhalen, dat dus door... Dat die globalisering, ja, sociale mobiliteit zoals die was in Nederland, waar we altijd optimistisch uitgingen van grote sociale mobiliteit. Hè, dus dat je snel op kon klimmen, met je diploma veel, veel aan had. Hè, dat het niet zoveel ging om je vriendjes of je familie of je netwerk. Hè, maar dat je gewoon goed in je werk moest zijn, gedreven moest zijn. Dat je dan wel op een goede plek in de maatschappij kwam. Ja, dat, dat die droom, hè, dat zien we ook met Trump, dat zien we ook de American Dream die ontwaard is. Dat mensen daar een beetje van terug van beginnen te komen. Dat ze zeggen van nou oké, okay, al kan ik dan niet hoog stijgen op de sociale ladder. Geef me dan tenminste een land waar ik me thuis voel, waar ik mijn buren kan verstaan, waar ik, waar ik me vertrouwd voel, waar ik mijn wortels kan planten. Want die wens en naar het thuiskomen, naar het, naar, het, naar het oikos, dat blijft voor mensen toch een universele wens, uh, lijkt mij. Dus wat ga jij doen, want het ging over cultuurverandering, om in te spelen op deze, deze wens. De wens van mensen naar een oikos. Nou, bijvoorbeeld uh, grenscontroles weer terug. Geen uh, massale immigratie meer. Maar definieer jezelf dan niet in een negatieve manier. Zeg van, nou, we houden dit buiten. We houden deze invloed van ons weg. En is dat niet hetzelfde als, een, als het, het bieden van een thuiskomen voor mensen? Jawel, maar het, mensen moeten dat thuis ook zelf bouwen. Ja. Ja, dat is ook dit huis. Je moet je huis zelf bouwen. En uh, ik denk dat ook veel mensen wel de kracht hebben om dat te doen. Als ze maar niet daar worden gehinderd door de staat. En natuurlijk moet het in het onderwijs aandacht zijn... ...voor waar we vandaan komen, onze geschiedenis... ...en dat kunnen we ook veel meer aanreiken aan mensen. Maar uiteindelijk zullen mensen zelf... ...dat is natuurlijk ook wat thuis is... ...dat is ook iets dat je jezelf hebt eigen gemaakt. Dus daarin kunnen we wel een heleboel dingen aanreiken, ...maar uiteindelijk zullen mensen zelf daar een mix van maken... ...die hen past. Maar als je, als je criminaliteit voortvarende gaat aanpakken... ...de integratie nu echt gaat vlot trekken... stoppen met de massale immigratie... ons eigen geld weer terug hebt... de soevereiniteit herstelt... mensen ook veel meer zeggenschap geeft... over hun leven via referenda... gekozen burgemeesters enzovoorts... dan ben je volgens mij al een heel end. Ja, en plus uh, economische aspecten. Dus het uh, ja, terug, uh, ter, ja, terugbrengen van dynamiek... Ja. in de economie dus zorgen dat inderdaad... Hè, wat je zegt, de sociale mobiliteit... Uh, is minder geworden... dus mensen willen graag dan die identiteit... en in een veilige buurt wonen enzovoort... Maar ja, de, de, de, ik denk ook wel dat het de, uh, partijprogramma ervoor staat om, om dynamiek terug te brengen. Waardoor een dubbeltje wel weer een kwartje kan worden. En het ja, onderwijs te verbeteren. Dat, uh, en dat en, iedereen en... veel meer kwartjes gaat verdienen dan, dan mm -hmm. nu. En dat kan ook door lagere belastingen en een eenvoudiger belastingstelsel. En veel meer ruimte te geven aan MKB om mensen ook weer te ontslaan. Zodat ze ook weer mensen gaan aannemen. Mm -hmm. ja. Enzovoorts. Dan krijg je natuurlijk... Kijk, werk is... is... Een geweldige manier ook om mensen met elkaar te verbinden. Ja. En om, om wat je noemt oikos te creëren, ja. om een sociale context te geven. En nu is het zo dat heel veel mensen ook uh, uh, ja, onvoldoende het vertrouwen hebben dat daar uh, uh, groei in zit, dat daar ruimte in zit, omdat de staat waar mensen zo dwars zit met regelgeving enzovoort. Ja. En dat, dat is natuurlijk niet goed. Precies, want werk verschaft identiteit. En als je identiteit niet uit arbeid haalt, dan ga je het uit, uit, uit vluchtigere dingen halen. Je mm -hmm. identiteit, waarmee je ook een vluchtigere samenleving krijgt. Ja, ja, ja. En dus ja, werk uh, moet weer mogelijk zijn en moet weer, uh, moet weer uh, lonen, zeg maar. Door die, uh, door die dynamiek uh, daarin terug te krijgen. Forum uh, is behalve kritisch op immigratie ook uh, bezig om de emigratie. Ja. te stoppen. Ja. Uh, dat haakt in op dit onderwerp, denk ik. Dat mensen zich in Nederland niet thuis voelen... hier geen kansen zien... Uh, en dus maar naar het buitenland uh, vluchten. Uh, wat zijn de dingen... waarin, uh, waarin dat uh, tot uiting komt? Hoe, hoe maken we Nederland aantrekkelijk? Nou, heel veel mensen... Die, die ontvluchten... Nederland nu... vanwege een combinatie van... de economische dynamiek die verdwenen is... de kwaliteit van het onderwijs die mm -hmm. ernstig gedaald is... en de massale immigratie, waardoor ze zich niet meer thuis voelen. Ja. En, en die drie zaken die gaan wij aanpakken. Dus we willen dat het, dat, het, dat het veel meer gaat lonen om te ondernemen... dus dat ondernemende mensen het leuk vinden om hier te zijn. We willen ja. dat die massale immigratie stopt... zodat we ja, langzamer kunnen beginnen met het oplossen van dit probleem. En ten derde, uh, ja, uh, het onderwijs, je kinderen. Uh, dat is natuurlijk zo ontzettend belangrijk... Daar moet echt een kwaliteitsimpuls komen. En leraren ja. moeten we dat gewoon beter gaan betalen. Ja, precies. Zodat het beroep van leraar weer aantrekkelijk wordt. Want dat is... Ja, dat is het belangrijkste wat er is. Joh. Nieuwe generatie. Ja. En we doen alsof het een beetje een van lullig is. Het is echt onzin. Nou ja, het beroep van uh, leraar is natuurlijk behoorlijk gedevalueerd. Uh, ja. uh, Doordat het slechter betaald wordt. Mm -hmm. uh, ja, misschien door, door, door meer part-timers. Dat het een beetje als een bijbaantje wordt gezien. Zoiets van, ah, oh, u geeft het lezen. En, uh, ja. Terwijl vroeger was dat een zeer vooraanstaand beroep om, uh, om docent te zijn. Ja, het is ook moeilijker geworden om docent te zijn... weet ik als gediplomeerd docent... waardoor je dus meer oplaadtijd nodig hebt... waardoor het aantrekkelijker wordt om het als deeltijdberoep te gaan doen. Mm -hmm. Omdat de uh, om leerlingen minder gedisciplineerd ja, zijn. precies. Hè? Dus je hebt te maken met uh, intrinsieke motivatie. Want mensen worden snel afgeleid door allerlei nieuwe media... maar ook natuurlijk het niet meer kunnen omgaan met gezag... met ouders die het onderste uit de kan willen... maar tegelijkertijd uh, ja, mag niemand buiten boord vallen... en allemaal dat soort tegenstrijdigheden. Ook gewoon objectief minder kinderen. Dus... Uh, scholen gaan steeds minder, meer alles proberen... om het dan maar de kinderen naar de zin te maken. Wat vaak haak staat ook op de wensen... van de docent die gewoon de stof... naar voren wil brengen. Allemaal. Er wordt er geld op het onderwijs gesmeed... maar dat komt dan terecht bij uh, allerlei managementlagen. Niet bij de docent die gewoon voor de klas wil staan... en daar zijn verhaal wil vertellen... en helemaal geen ambities heeft om een coördinator te worden. Of zo. Ja. Ja. Dus, uh, nou ja, Het moet er loon om in dat onderwijs te werken... en om daar ook uh, met passie in... Uh... Ja, dat is een prachtig beroep. Ik heb het zelf Bedankt. ook jarenlang gedaan. Ja, ik geef zelfs wel ook les, maar de, <laughs> niet op mijn school. <laughs> of in mijn eigen school in, in elk geval. Um, heren, zijn er nog punten die wij uh, willen bespreken? Stem Forum voor Democratie op 15 maart, lijst 16. Ja, en voor die tijd is het natuurlijk mogelijk om actief te worden. En om dit uh, interessante boek kan ook te krijgen bij lidmaatschap. Misschien met een... Uh... Ja, iedereen die lid wordt bij een van onze events, die krijgt een boek cadeau. Uh, maar het gaat vooral om op 15 maart iedereen in je omgeving oproepen om te stemmen voor verandering. Want het is nu echt nodig. Ja, precies. Heel goed. Hartelijk bedankt voor dit, uh, voor dit interview. Graag gedaan. Het was uh, heel interessant. Uh, en uh, ja, luisteraars, hartelijk bedankt voor het luisteren en tot uh, volgende week. Tot ziens. Wij nemen even de tijd om onze evenementen aan te kondigen. De eerstvolgende is donderdag 16 maart. De naverkiezingen 5 in Café Lopera aan het Rembrandtplein te Amsterdam. De volgende activiteit is op 13 mei. Dan gaan we pannenkoeken eten bij Battenvier Guido in Vinkeveen. 16 juli vinden de Benefiet Spelenvaren plaats. Waarbij we met bootjes over de Loosterrechtse plassen zullen gaan varen. U bent van harte uitgenodigd en kunt onze UVN's zien op onze Facebookpagina...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 Hier, hier, voor het goede doel. Denk je nou? <lacht> kan er zo op?